Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Radio Veronica, met het nieuws. Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Scharendijken in Zeeland is een vrouw uit haar rijdende auto gevallen. Het kan zijn dat ze zelf sprong, maar de politie houdt er ook rekening mee dat ze is geduwd. Ze zat als passagier in de auto met Duits kenteken en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere mensen in de auto worden verhoord. Er zitten nu twee mensen vast voor het dodelijke schietincident in Rotterdam afgelopen week... maar een derde verdachte loopt nog steeds vrij rond. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto die na het schieten wegreed. Volgens de Telegraaf draaide het geweld om een mislukte drugsdeal. RTL heeft onderzoek gedaan naar het partijleiderschap bij BBB... en daaruit blijkt dat meer dan de helft van de achterban... de voorkeur geeft aan Mona Keizer. En niet Henk Vermeer, hij heeft maar 7% achter zich. Zijn tegenstanders noemen hem een stille muis, grauw en te onbekend. En AZ heeft zich hersteld van een pijnlijke Europese verlies... van afgelopen week tegen het Armeense Noah. In de Eredivisie wonnen ze in eigen huis met 3-1 van Sparta... AZ stijgt daardoor naar plek 5. Vanavond nog speelt Feyenoord in de Kuip tegen Telstar. Het Veronica weer nu van weer online. Het is nu bijna overal droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon. En dan tussen de 10 en 13 graden. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken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 Oh. Wat een geld. Ben jij de volgende postcode winnaar? Raamdecoratie kiezen? Karwaij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwaij.nl. Karwaij, maak het mooier. Met 463,9 miljoen heeft de postcode loterij dit jaar... meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. loterij.nl. 18 plus speelbewust. Beleef de zomer bij Centerparks...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 Join the club. Here we go again. Walter van der Goes. This is Veronica. Hi, welkom. Dit is tot 8 uur de Platenzaak. en Night Swimming. Maar daarvoor nog Nena en 99. Noin, en Noin bij ons als eerste in de tweede uur van de platenzaak. Lieve mensen, goedenavond. Hallo! Het is zondag. Dit is de platenzaak waar alles van vinyl komt. Um, en dat is wel leuk. Wekelijks kijk ik dan even op vinyl33.nl. Daar uh, overigens is de officiële site volgens mij dutchcharge.nl... maar die van vinyl33. Daar staan de 33 best verkochte LP's van de afgelopen week... Ik vertelde al dat uh, Rumors van Freeboot Mac er eigenlijk iedere week in staat. Die wordt gewoon heel veel verkocht. Maar ik vond het ook wel mooi om te zien dat er inmiddels al een anniversary edition is van Hit Me Hard and Soft van Billie Eilish. Album is uh, twee jaar oud. Nou, dat vonden ze reden om een anniversary edition te roemen. Kijk, dat gebeurt vaak bij LP's die 20, 30, 40 jaar oud zijn. Maar nee hoor, ook gewoon bij uh, albums die uh, twee jaartjes meegaan. Ja, ah, er staan wel een paar mooie extra tracks op. Ik heb hem niet hoor, die Anniversary Edition. Ik heb de gewone versie, Hit Me Hard and Soft. En dit blijft gewoon een hele fijn om te draaien. De dikke hit, die heet Birds of a Feather. is. Dat uh, debuutalbum van Willie Eilish When We All Fall Asleep... Where Do We Go, zo heet hij... is uh, voor de vinylverkoop uh, best wel interessant geweest. Omdat in één keer heel veel jonge mensen... dit, uh, dit album op, op vinyl wilden hebben. Maar... het gebeurde regelmatig op platenzaken. Er zijn diverse meldingen van dat die kids terugkwamen... en zeiden, ja, we hebben hem op vinyl gekocht... maar de helft ontbreekt... En dan zei die man of die vrouw bij die platenzaak... ja, nee, maar kijk, dan moet je hem omdraaien. Oh, zo. Dus dat is best mooi. Overigens was dit een ander album, maar wel Billy Idus. En uh, Birds op a Feather in de platenzaak bij Radio Veronica. Dat jij aan het luisteren bent en dat je denkt: Oh, wat is het toch fijn, wat is het toch goed? En dat kan dit liedje zomaar bij je veroorzaken. De Doors, een LA Woman in de Platenzaak bij Radio Veronica. Meer waar dit vandaan komt zometeen. Een mooi verhaal dat begint in een Italiaans restaurant. En het is een verhaal verteld en gezongen door Billy Joel. Mag jij raden welke er zo aankomt? Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten. De nieuwe zacht drop van kleine. Wouter van der Goes. Nou, we kunnen we snel weer door, jongens. Dit is Ik weet nou nooit of dit nou Brenda en Eddie zijn... die samen in het restaurant zitten. Of twee willekeurige mensen die het verhaal over Brenda en Eddie vertellen. Hoe dan ook, het is een mooi verhaal. Een verhaal dat begint in dat hele bijzondere Italiaanse restaurant, Bir de Joël. A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our own. Sowieso de neiging om niet alleen maar muziek te maken, maar daarbij ook een verhaal te vertellen. Zo ook het verhaal van Brenda en Eddie. In the summer of 75, the scenes from an Italian restaurant. Dat was Billy Joel hier in De Platenzaak. Of we een klein beetje gas kunnen geven, bedacht ik bij mezelf. En um, ik vond het een, een wijs besluit in de vorm van White Stripes, Seven Nation Army. I'm gonna fight Platenbunker. Dit is de Platenzaak op Radio Veronica. Places. En uh, daarvoor nog uh, Billy Joel in platenzaak hier bij uh, Radio Veronica met een live LP erbij. Ja, want die is er inmiddels van Jonkun Silver Fox. Optredens van een paar maanden geleden in de Troubadour en Paradiso. Prachtig op deze LP, waaronder track 1 van kant 2 Mojo Ryzen. die is gemaakt van Gunn Zilvervox... die optrad in de Troubadour en in Paradiso. En dat is niet eens zo heel lang geleden, dat is uh, vorig jaar geweest. En daar is een hele toffe LP uit uh, voortgekomen. Dit is zo'n fijne band. En of je ze nou van een uh, studioopname hoort of gewoon live erbij bent... het is altijd goed, het is altijd fijn. Mojo Rising is, en dan moet ik even kijken, is uh, van... Uh... Ja, dat was Paradiso, dat klopt, staat erbij, bijna nou goed. In de platenzaak bij Radio Veronica? Bij u George Michael? Michael en uh, Faith bij Radio Verodica in de Platenzaak. Ja, ik, ik ben een beetje aan het zoeken nog, want ik wilde nog één... Uh, wacht even, dan moet ik het maar even bijpakken. Ik wilde wil gewoon even iets heel moois draaien. Iets waarvan je denkt, ja, oké, okay, deze, ik weet het. Ik weet wel welke moet gaan worden. Let op. Kijk, dat is het leuke van Vinyl. Ik had het even klaar kunnen zetten, maar helaas, het liep anders. De laatste in de Platenzaak voor vanavond is deze van a Peter Franklin. Say a little prayer.